Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een Russische raketaanval zijn in Oekraïne... meerdere stroom- en gasinstallaties beschadigd. Het is volgens Rusland een vergelding voor Oekraïnse aanvallen... op Russisch grondgebied. Door de Russische aanvallen in de afgelopen maanden... is de Oekraïnse capaciteit om energie op te wekken... naar schatting gehalveerd. Veel elektriciteit komt uit het buitenland. Het dodental van de aanval gisteren op een tentenkamp... in het zuiden van Gaza is opgelopen naar 25... Dat zeggen hulpverleners en het ministerie van Volksgezondheid van Gaza... dat onder controle staat van Hamas. Zeker 50 mensen raakten gewond. Volgens Hamas gaat het om een aanval van Israël... maar dat land zegt dat het daar geen aanwijzingen voor heeft. Inwoners van het gebied zeggen dat ze twee Israëlische tanks hebben gezien... die vanaf een heuvel op het kamp zouden hebben geschoten. De AI-functies in apparaten van Apple kunnen dit jaar nog niet in Europa worden gebruikt. Dat heeft volgens Apple te maken met onzekerheden rond de EU-wet op digitale markten. Die moet de macht van grote techbedrijven inperken. Met de nieuwe AI-functies kunnen gebruikers zelf afbeeldingen laten maken en stukken tekst laten samenvatten. Die functies komen in het najaar wel in de VS beschikbaar. Apple wil met de EU om tafel gaan om een oplossing te vinden. De NASA heeft de terugkeer van ruimtecapsule Starliner naar de aarde uitgesteld. De organisatie wil eerst weten wat er mis is met het eerste ruimteschip van Boeing. Eerder deze maand had de capsule zijn eerste bemande vlucht naar ruimtestation ISS... maar dat ging niet zonder problemen. Er was een heliumlek en meerdere stuurraketten werkten niet goed. De terugkeer van de capsule en de astronauten stond gepland voor komende woensdag. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Het weer, het is overal droog. Vooral in het zuiden is het bewolkt. Daar kan ook een enkele bui vallen. In het noorden droog en veel zon bij ongeveer 20 graden. Morgen droog en zonnig en dan wordt het een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Wil ik terug naar nou, hoe het was? Mijn moeder die me schreeuwt, ik ging naar buiten zonder jas. En Assi in de pauze, een beetje chaos in de klas. Perkasaur en Piep had geen money om mijn pas. Ik wou dat het niet zo was, dat het niet zo was. Nu lopen jongens hier met strepen in de tas. Ik zeg, sorry, sorry voor de twijfels die ik heb Bevul veel beschadigd, weet niet eens meer wie ik trouwens Nu nee, heeft die man niet meer gepakt, ik word dat het niet zo vast Mijn gedachten zet ik uit, ik zet het even weg maar mijn hoofd die is zo vol, ik wil een week uur Om mezelf weer terug te vinden, ik was even weg Even op de weg, we gingen slecht, ik heb je steeds gezegd Maar eigenlijk, wie gaat je zeven als je niks meer hebt? Als je op de straat bent met die keizer van die streken, nee Een agent die voelt zich hoog, omdat die strepen hebt Zou geven me reden, vraag me af, wat is de reden echt? Om eens weer aan te houden, jongens, ik erin, zit het is, dus is lastig om op Omgeving, maak de man, ik zie mijn jongen even raar geval. Ik zit te denken, moet ik even staan met klanten opbouwen? Ruzie met moe, omgeving, moe, ik doe me dan de kou. Yeah. Het was anders toen ik liep met die rugzak Toen ik achter dan met Emsja aan de bussen. Dat waren jongens met drie. Soms wil ik terug naar no, het was. Mijn moeder die me schreut, ging naar buiten zonder jas. En assie in de pauze, een beetje chaos in de klas. als over en piep had geen money om mijn pas. Ik wou dat het niet zo was, wou dat het niet zo was. Nu lopen jongens hier met strepen in de tas. Ik sorry, zeg, sorry voor de twijfels die ik heb We veel beschadigd, weet niet eens meer wie ik tracht. Nu heeft die man mag gepakt, ik hoor dat het, het niet zo was. Hard werk beloond, zie dat we met de dag weer beter worden. Nog bij de start, maar voor mezelf had die race gewonnen. Nog op het rechte pad, ik hou het zelf streed in bochten. Ik kreeg een vinger, niet mijn hand, zich niet te gretig worden. Zie het van mijlen ver als dingen voor geen meter klop. Hij van de geur zit in de kamer voor met groene top. Boze ogen, wil geen kamer, laat me even klop. En steek je los, maar van mijn airies en die is los. We denken groot, ik kijk niet om naar die maar toen klein eerder. Leggers leggen, spakken brood als wij naar moeten smeren Soms verkeerde situaties waarin wij verkeer Maar wat is goed en wat is fout, wie gaat dat je leren? blest als ik besef hoe we begonnen zijn yeah, yeah. Alles heeft een prijs, je komt niet verder als je fronten blijft yeah, yeah. Soms wil ik terug naar nou, het was Mijn moeder die me schreeuwt, ging naar buiten zonder jas En hij in de pauze, een beetje chaos in de klas hoor piep had geen money op mijn pas Ik wil dat het niet zo was, dat het niet zo was Nu lopen jongens hier met strepen in de tas ik zeg, sorry, sorry voor de twijfels die ik heb veel beschadigd, weet niet eens meer wie ik d'racht Nu nee, heeft die man niet mag gepakt, ik wou dat het, het niet zo was Ja, daar zijn we weer. Goed, we zijn weer uh, terug uh, voor de nieuw... derde uur. We gaan gewoon een uur door met van uh, Zandvoort. En Zandvoort uh... Race Radio natuurlijk. Zandvoort Race Radio, ja, we zitten hier live vanuit het uh, circuit. Vanaf het circuit inderdaad. Uh, uh, geweldig evenement. Uh, kom ja. langs zou ik zeggen nog even. Kom langs, ik zou uh, uh, zeggen. morgen ook, kan ook nog. Het is prachtig weer, en, uh, dus uh, wat dat betreft. Ja, absoluut. Daar zit het niet in. En nou, we hebben een nieuwe gast uh, bij ons aan tafel. Het is Paul Boelens. Welkom. En zijn zoon, hoe, hoe heet jij? Hugo. Hugo. Hugo Boelens. Neem ik aan. Dus uh, welkom allebei. En we gaan het niet over race hebben, we gaan nou, eigenlijk gaan we het ook over race hebben, maar dan uh, een andere soort race. Een ander soort race, op de surfplank. Want we gaan praten over uh, het evenement Hoek tot uh, Helder? Uh, helder. Ja, ik wou het weer Hollands zeggen. Ja. Hoek tot helder. Een uh, geweldig uh, mooi evenement waar jij nu al iets meer over zou kunnen vertellen. Nou klopt, Hans. ja, allereerst natuurlijk super uh, leuk om um hier op deze plek te zijn. En wat een gave dag, uh, zeg maar. Uh, inderdaad, hè, dus verleden jaar uh, heb ik ook al uh, kort wat mogen vertellen over ja, de wedstrijd. Ja. Uh, persoonlijke aanleiding is dat ik uh, ja, een aantal jaar geleden twee collega's uh, ben verloren uit mijn team aan uh, hartfalen. Uh -huh. En om van die hele negatieve ervaring wat moois te maken, wat positiefs te maken heb ik gelijk uh, Martijn gebeld, die uh, ja, Hoek tot Helder al vanaf het begin af aan organiseert. En dat is, wat, is vanaf wanneer was dat? Uh, ja, dat is nu dus drie jaar geleden. Drie jaar geleden, ook uh, ja, ja, ja. ja, en het is voor mij nu de derde keer uh, dat ik uh, deel ga nemen, Hans ja. inderdaad. Het is eigenlijk het uh, kite-event uh, waarin je binnen één dag de grootste afstand aflegt. Je vaart van Hoek van Holland tot Den Helder... 130 uh, dus, kilometer, hè? Ja, 130 kilometer. Goedemorgen. Inderdaad. En het doel is om met elkaar als collectief... om daar uh, zoveel mogelijk uh, gelden voor de Hartstichting uh, te verzamelen. Mooi, hoor. 7,5 uur, hè? Doe je erover. Ja, klopt. Ja, het is echt... Je begint uh, met zonsopkomst. Uh, en uh, ja, het is, het is zo'n gave ervaring. Uh, hè? De zon die dan ja. opkomt, je staat met elkaar op het strand... Gewoon... Van het ene kippenvelmoment naar het andere. Dus superleuk. Nou, je ja. moet natuurlijk wel de goede wind hebben. Dus je kan niet zeggen we doen het op uh, twee... Uh... 2 uh, uh, oktober. Hè? Dat, kan, dat kan gewoon niet. Je moet nee. uh, kijken wanneer het wel kan. Het is net een soort toch wat dat betreft. Je moet het, de perfecte omstandigheden klopt, hebben. klopt En dat ja. is het Zuidwestenwind, noord, Noordwestenwind? Ja, idealiter heb je een flinke Zuidwester. Meestal staat de Zuidwestenwind natuurlijk. Ja, hè? is overheersend in uh, ja. Nederland. Hè? Dus maar je dus moet dan. weer een kracht 5, 6 hebben zo'n beetje. Nou, meestal wel iets meer nog. Dus ja, ja. ja liefst ja. 7, 8. De reden is dat je, hè, je moet die grote afstand overbruggen. Ja. En als je minder wind hebt, ja dan, dan, hè, dan dan zit je ook met de, de zonsopkomst en ondergang, je wil liever niet voor de veiligheid ja. ...in het donker varen. Ja, ja, ja. Uh, dus je hebt echt die snelheid nodig om die afstand uh, te overbruggen... ...en dus ook harde wind inderdaad. Ja, ja. Ja, dus ze ja. hebben een windraam gemaakt, zoals dat heet. Klopt. Van ja. uh, 17 augustus tot uh, 3 november heb ik gezien. Klopt Hans, ja. Dus uh, uh, een van die data ertussenin gaat het gebeuren. En dat, dat gaat ze dan twee of drie dagen van tevoren aankondigen? Ja, ja klopt inderdaad. En je moet zien, van, het is echt wachten op die ideale dag... ...op die ideale ja. omstandigheden. Ja, ja, ja. Dat windraam dat loopt van uh, augustus tot ja. uh, begin november... Ja. Uh, dan wordt er gekeken naar weermodellen, wanneer echt die wind uh, ja, uit de ideale perfecte de ideale krachten, is, ja. perfecte omstandigheden is. En dan krijg je inderdaad 48 uur van tevoren een go. Ja, en dan moet je gewoon klaar, dan moet je paraat staan. Ja, en dan moet je dan... maar wel net kunnen. Klopt, ja, nee. Dus dat is, <laughs> dat is elke keer ook spannend, natuurlijk. Ja, je zit privé ik, in ja, het ja, werk ja, ja. en uh, noem het maar op. Dus, ja. uh, doet, eraan... u, doet u gewoon ook mee? Nee, uh, ik ben volgens mij, ik weet het niet zeker, nog te jong. Ik het, moet uh, even de microfoon draaien. Oh, sorry hoor. Yeah. En het is überhaupt yeah. ook een ontzettend moeilijke wedstrijd. 130 kilometer. Ben je dus niet wel niets. een surfer zelf? Ja, ik golfsurf en ik windsurf en ik ben ook aan het leren om te kitesurfen. Oh, oké, okay, wat goed, goed hoor. Hoe oud ben jij? Ik ben 14 jaar oud. Okay. Over de jaren 2, 3 of zit er een uh, leeftijd aan verbonden? Uh, 18 ja, jaar? Je, je hebt volgens mij, ik weet niet de precieze leeftijd, maar je moet ook wel echt hè, de ervaring hebben om dit te kunnen doen. Het is gewoon ja, echt wel ja, ja, tricky. Ja. Ja. Je hebt ja. nu twee, uh, twee keer meegedaan. Klopt. Twee ja. keer uitgevaren, neem ik Klopt. aan. Klopt. Ja, ja. Ja. Ja, ja. En uh, ja, er is natuurlijk geld aan verbonden uh, voor het goede doel. Klopt. Uh, ja. Dus jij, jij wil eigenlijk ook uh, graag dat mensen wat doneren daarvoor. Want jouw doel wordt 5000 euro heb ik gezien. Ja, ja, we hebben. Je er nu zo bijna duizend euro's een beetje. Uh, ja, ik zal het uitleggen. Dus uh, er is een minimaal bedrag Hans wat je moet ophalen om überhaupt te kunnen ja. deelnemen. Hmm. Dat minimale bedrag is 1500 euro. En inderdaad, uh, hey, je vaart niet alleen. We varen met een team van vier uh, buddies. Want vanwege de veiligheid vaar je in een buddy systeem, ja, ja. Dat je elkaar ook in de gaten uh, houdt. We hebben, ons team heet Chasing Wins. Uh, ja. En met z'n vier, uh, hè, we ogen dus vier keer die, oh, okay. die ja, ja. 1500 uh, minimaal op te halen. Ja, ja, ja, ja. Vandaar ja. dat bedrag van die 5000 inderdaad. Oh, okay. op die uh, ja. Om te kunnen deelnemen, uh, ja. Ja, moet ja. ik minimaal die 1500 uh, aantikken. En dat is wel twee keer al gelukt. Dat is twee keer ruimschoots ja. gelukt, ja. inderdaad. Uh, het, de, de vraag is ook van waar wordt het voor gebruikt. Nou, Het is echt voor een goed doel. Dat wil ik nog even. Hè. De Hartstichting doet medisch onderzoek met die opbrengsten. Hoeveel was de opbrengst afgelopen jaar? Nou, het verleden jaar was exceptioneel. Want we hebben ruim een miljoen uh, aangetikt Zo. met het -ja. collectief. Mooi. En dat is voor de Hartstichting ja, in die zin ook gewoon uh, he, echt een substantiële Uiteraard. bijdrage. Ja. Een van de grootste. Waarmee ze heel veel goede dingen kunnen doen. Uiteraard. Ja. Ja. En dat is ook de reden... Hè, dat dat ja, ik allereerst vereerd ben, maar dat ik me ook hard daarvoor probeer te maken. Ja. Van Elke bijdrage geldt. Ook al is het een tientje of vijf euro. Maar alsjeblieft... Ja, help me daar alsjeblieft mee. Zodat dat onderzoek ook kan plaatsvinden. En dat er van die goede dingen mee gedaan worden. Ja, en hoe kunnen mensen dat doen? Ja, er is zeg maar een linkje. Je kan op de website van Hoek tot Helder... ...kan je team Chasing Wins zoeken. www.hoektothelder.nl Klopt, ja. ja. En nou ja, het Chasing Wins team staat erop... Uh, en ik ook als individu. Uh, dus dat is eigenlijk hoe het werkt. En je kan dan uh, ja, door even te klikken he, je bijdrage ja. doen en dan uh, komt dat uh, goed terecht. Ja, er zijn al uh, teams die hebben zo'n bijna 10.000 euro waren. Nou ja, he, dat Sundown is ook Winter, zou ja. staan. Ja, dat, dat is wel knap als je dat nu al hebt. Dat is heel knap. En, ja. en vandaar, hè, ik kan het niet alleen. Ik heb echt hulp uh, daarbij nodig. Nee, en, duidelijk, uh, duidelijk, dus, ja. dus daarom ook mijn verzoek eigenlijk ja. Uh, ja, om hulp. En uh, nogmaals, ja, heel, heel erg bedankt dat ik ja. hier ja. mag zijn. Om nee, het, uh, zeker. Dus een, een, een, een, een briljante manier om jezelf, uh, om je hobby, denk ik. Te laten zien wat je kan. Zeker. Weet ja, je nee, van een ja. hoek van Holland tot een helder is best een end. Zeker. En, ja. en uh, als je 7,5 uur op zo'n plank staat, denk dat je wel uh, ja, dan laat je wel zien dat je wat, dat je, dat je wat kan. Nou ja, het, het is een, een, een uitdaging. En uh, ik uh, heb wat dat betreft, ik voel me uh, ja, En uh, hoe best doe op C, je dat dus met ja. eten onderweg? Nou, je hebt uh, net als eigenlijk de Elstedentocht uh, stempelposten. Uh, oh, ja? En uh, ja, daar staat wat drinken en wat kleine dingen. Okay, klaar. Dus je gaat wel af en toe uh, uh, het land op. Ja, klopt. Je moet echt ja. uh, stempelen om ook aan te tonen dat je daar geweest bent. En uh, bij Ermuiden ga je om de haven heen. Ook mm -hmm. voor de veiligheid, om niet de scheepvaart in de weg te uh -huh. zitten. En daar lunch je altijd. Okay. En dat is een belangrijk punt ook om echt even weer energie te krijgen. Ja. Voor de laatste etappes natuurlijk, die uh, ja, gewoon het zwaarste zijn. Uh, ja, en, en bij dus... Zonvoers sta je even stil om het uh, zwaaien en zo. Uiteraard Hans. ja, ja, ja. <laughs> Want ze komen hier allemaal langs natuurlijk. Hè? Ja, dan... ja, de hele groep komt langs. Want, hoe, hoe ver uit de kust zijn jullie dan ongeveer? Nou, je, je vaart niet heel ver uit de kust, ook vanwege de veiligheid. Ja, ja, je ja, wil ja, natuurlijk ja. niet dat er gekke dingen gebeuren. Ah, ah. Dus ja, het, het verschilt per, per omstandigheid. Van, je houdt rekening met zandbanken, je houdt rekening met het getij. En je houdt rekening met bultruggen tegen. He? Nou ja, dat ook. Verder ja. dat ja. Uh, ja, ja. Als je dat tegenaan vaart. He? Ja, dat, we, dat uh, kunnen we niet hebben. je wilt ze nee. vooral niet bang maken. Nee, nee. Want, uh, nee, dat ook niet. Ja, het zijn mooie, hey. mooie dieren. Nee. Ja. En jullie hebben een paar uh, mooie, mooie sponsors. Uh, Young Capital, Aspen Group, uh, Waterland en Slingshot. Dus Klopt. die, uh, die, die uh, financieren mee. Nou, die helpen uh, dus uh, ook om sprints te doen. Uh, mm -hmm. Dat wil zeggen dat uh, bijvoorbeeld een Slingshot, bijvoorbeeld een kite ter beschikking stelt... En dan uh, aan de deelnemers zegt, van nou als je binnen, uh, de, laten we zeggen in juli, het een, een stijging hebt van een paar duizend euro. De hoogste stijging heeft dan uh, de mogelijkheid om bijvoorbeeld een, een kite te winnen. En dat ja. is gewoon een extra motivatie. Ja, okay. ja Je doet het hè, boven ja. privé, bovenop je werk, ja. uh, zet je daarvoor in. Ja, En als je dan een, een beloning kan krijgen is dat heel leuk. Zo, zo moet je dat zien. Ja, ja, en er deden ja. vorig jaar ook een paar uh, bekende Nederlanders aan mee. Hè? Boven uh, ons uh, volgens mij ook. Nou, uh, die heeft, die heeft wel uh, het jaar daarvoor, ik, ik weet niet precies oh. of die verleden jaar mee heeft gedaan, maar het klopt inderdaad uh, dat er een aantal ja, bekende mensen ja, ook ja, daarvoor ja, trainen en ja. zich daarvoor inzetten. Nou, en klopt. ook vanuit hun naamsbekendheid natuurlijk ja, makkelijk sponsors ja. Ja. Uh, aantrekken. Want je moet natuurlijk wel een uh, uh, ervaren server zijn natuurlijk om hier aan ja, mee te klopt. Doen, Ja, klopt. Denk ik toch? Ja, ja je, moet wel, je moet je gewoon uh, ja, je element voelen op het water, anders ja, moet je ja. er niet aan beginnen. Nee, dat begrijp uh, ik dat, ook nog. Uh, uh, ja. ja. Hoeveel doet er in totaal mee? Nou, ongeveer personen? 600. Hè. Dus Zoveel? ook dat, dat miljoen als je dat berekent. Hè. Je hebt 600 deelnemers die minimaal die 1500. Dan kom je ja, dus uit op ja. 9 ton. Ja. Ja, en dan ga je zeg maar, proberen te plussen ja, ja, ja, om dat miljoen ja. aan te tikken. Dus ja, geweldig. Uh, ik weet niet dit jaar hoeveel het er zijn. Maar ik denk in die orde van grootte moet je ja. wel aan denken. Ja. Nou geweldig ook, Paul. Uh, ja. Leuk evenement. Ja uh, zeker en ja we gaan het in de gaten houden wanneer het echt gaat gebeuren want dan wordt er wel uh, waarschijnlijk wat publiciteit aangegeven. zeker ja. een paar dagen van tevoren wanneer het gaat gebeuren ja maar het is nog niet ja. bekend hè wanneer het dan nee nee nee, nee want het is je puur moet weer echt puur ergens tussen 17 augustus en 2 november ja. Ja. Dus... dus uh, houden ja. jullie op de hoogte ja en uh, wij, wij gaan ervoor zorgen dat er hoop is uh, jullie uh, uh, gaan aanmoedigen vanaf de kust. Hugo staat ook te springen ja Hugo te springen nou hartstikke bedankt voor je Super paul ja, en uh, Hugo dankjewel en heel veel sterkte en, sterk, en veel plezier nog goed, hier wel. op de Historie Grand Prix. Ja, gaan we ervan genieten okay, nu. Oké, okay. ja. Oké, okay, okay, top. Bye bye. We'll Ken nog, hem nog? Pop, Iggy Pop, Niet Pop. Oh, pop. Ik dacht, toch Ziggo-sport? Nee, Dat is weer helemaal wat anders. En we praten nog even door met Paul Boelens. We hadden het net over het surfen. Maar we gaan nu praten over het asfalt op het circuit van Zandvoort. Want jij werkt bij... Daar weet je ook alles van, hè? Jij werkt bij Shell. Klopt, ik uh, werk inderdaad heel lang uh, bij Shell en uh, ja, wat niet veel mensen weten, en dat is misschien heel leuk om uh, kort toe te lichten, is dat Shell ook uh, hè, behalve de brandstoffen, uh, de chemicaliën, noem het allemaal ook, ook, ook bitumen maakt. Ja. En uh, het bijzondere is dat het... En wat zijn uh, bitumen? Ja, nou, bitumen zijn eigenlijk de grondstof uh, hè, waar je asfalt van maakt. Voor uh, overheden is uh, eigenlijk uh, de infra het meest waardevolle wat er is. Zonder weg geen transport en zonder transport geen economie. Mm -hmm. En er zijn ook speciale toepassingen hè, waar uh, asfalt wordt ingezet. Nou, we zitten nu natuurlijk uh, op het circuit. Dus uh, het circuit in Zandvoort is een voorbeeld ervan. Maar ook andere circuits. Spa, Francochant, Silverstone. Noem ze allemaal maar op. Is Shell heel All vaak Shell. betrokken. Okay. Uh, om dus uh, dat te maken. Uh, je moet het zo zien. In de racewereld is grip ontzettend belangrijk. Dus, ja. he, dat dat asfalt dat is helemaal ontwikkeld dat die auto's snoeihard door de bochten kunnen en uh, ja dat ze niet eruit vliegen. Dus dat ik is een hele. De, ik dacht de banden altijd het belangrijkste. In combinatie. Ja, dat is een combinatie. Dat beide speelt een rol, maar bonden, het, het Asfalt En het wordt... downforce hè. He. Ook, ja, ook, ja, ja, ja zeker. Asfalt wordt vaak onderschat denk ik. Uh, het, het is een technologie... Of onderbelicht. Ja, klopt. Ja. Ja, die al uh, dus 100 jaar lang is die technologie ontwikkeld. En uh, ja, voor die speciale toepassingen, circuits. Maar ook denk bijvoorbeeld ook aan vliegvelden Schiphol. Waarbij vliegtuigen natuurlijk ja, achter ja, elkaar ja. een enorme impact maken. Uiteraard. Uh, ja, is dat gewoon hele ja, doorontwikkelde technologie. Ja. En hoe lang gaat dat mee? Dat hangt heel erg af van de belasting. Dat dus, uh, ja, zeggen ze op Schiphol. Ja, dat, dat is continu, wordt dat zeg maar gewoon onderhouden, hè? ook omdat ja, ja. veiligheid natuurlijk uiterst belangrijk is, dus dat is een continu proces waar eigenlijk op basis van metingen ja, gekeken wordt wat is de, de staat en ja, als dat dan gewoon niet meer voldoet, dan, dan wordt daar zeg maar onderhoud aan gedaan. Ja. Dus, uh, en ja, hier, de... op, hier op het circuit is natuurlijk de, de, de, de bedoeling dat het zo glad mogelijk is, hè? Klopt, ja. En, ja. en uh, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou ja, dat, hè, dus ik ben zelf niet betrokken echt bij het aanleggen van het asfalt. Mm -hmm. Vanuit Shell leveren wij uh, de grondstoffen om het asfalt te maken. Ja. En dat zijn echt de aannemers hè, die die werkzaamheden doen. En ja, KWS is dan mm -hmm. bij het uh, circuit betrokken. Die doet dat. Uh, en dat is ook een, een specialisme op zich. Eigenlijk een heel leger aan, uh, aan mensen die daar dan bij betrokken is. Heel mooi om te zien. Ik uh, kan me voorstellen. Ja. Nou, we hebben net de verlenging van de pitstraat gehad. Hè, met een aantal pitboxen. Klopt, wat daarvoor ligt, ja. Ja, dat moest natuurlijk opnieuw aangelegd worden. Dat klopt, Hans. Ja. Ja, dat, dat hebben jullie hier gedaan, ja, dus, een week of drie, vier geleden. Ja, hadden. dat is een, een, een kort geleden speelde dat inderdaad. En uh, ja, daar heeft Shell dus inderdaad de bitumen voor geleverd. En in samenwerking met uh, KWS en het circuit uh, is dat stuk uh, vervangen. Uh, ook Drono was daarbij betrokken, een Italiaans bedrijf die ja. eigenlijk de, de, ja, de kwaliteit bewaakt van alle Formule 1-circuits. Uh, wereldwijd. He, ja. ja, daar ja. komt heel veel bij kijken. Ja, en dat is zomer. ook uh, wel echt heel gaaf. Ja. Dat zijn echt ja de krenten uit de pap. Dat ja, zijn superleuke projecten. Ja. Ja. Dus het afval dat hier ligt hebben jullie toen ook met jullie producten gedaan. Klopt. Ja, het klopt. wordt niet meer. Uh, op bepaalde punten uh, uh, nog, nog verder aangelegd of vervangen? Uh, nee hoor, nee, nee. ik nee? ken niet de details, hè. dat weet natuurlijk nee, okay. uh, uh, yeah. de, de, de, het circuit uh, zelf, ja, uh, niet die daarbij. Man, uh, de technische ja, ja inderdaad. Klopt. Ja. Ja, maar maar moet, moet ik me voorstellen dat, jullie, dat, dat Shell langskomt met, uh, met, met uh, vrachtwagens, met uh, uh, dat product? Uh, uh, uh, ja. Dat product ja, het is eigenlijk en dat het hier wordt gestort en dan komt er een ander bedrijf en die maakt het die maakt er weg van. Nee, je moet het zo zien als je de waardeketen bekijkt, uh, wordt eigenlijk uh, ja, een, een ja je zou kunnen zeggen een residu wordt gebruikt om bitumen voor te maken, ja? van te maken. Uh, die bitumen die gaat naar een asfaltcentrale toe. Die asfaltcentrales zijn vaak in beheer van grote aannemers. Uh, die mengen dan die grondstof met grind, zand. Brengen dat op een bepaalde temperatuur. En vanuit zo'n centrale wordt het dan naar, okay, naar de plek ja, gebracht. Ja, ja. En dat kan zijn Schiphol. Het kan zijn het circuit. Ja. Uh, en het bijzondere aan het circuit is dus dat daar uh, polymer gemodificeerd bitumen mm -hmm. voor wordt toegepast. Een, een specialty. Uh -huh. En niet zozeer een standaard uh, grade. Hè, ja, zoals ja, wij dat dan ja, noemen. Ja, ja, ja, dat is ja. echt een specifiek uh, product wat ontwikkeld is ja. voor die grip. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat ligt hier dus... En ja. Uh, nou ja, we zien dat, het, uh, ja, dat, het, het, dat het goed gaat en dat het werkt. Ja, nou, maar je ziet ook wel eens uh, circuits waar uh, enorm hobbelig is en zo, weet je wel. Ja. Dan denk ik, van, nou, dat kunnen ze toch wel uh, regaliseren met, met met asfalt, ja. toch? Nou ja, en, en dat is dus echt een, een, een taak, die kwaliteitsbewaking. Er zijn specifieke bedrijven ah, voor, dus ja, ook uh, ja, ja, Drono, uh, waar, waar we ook mee samenwerken, die, uh, die daar ja. dus alle expertise in hebben. En dat is echt weer een vak apart. Dus is ook heel gaaf, als die bezig zijn, dan vanaf bovenaf filmen ze ook de werkzaamheden met drones om dat ook naderhand de hand te kunnen analyseren of alles goed is gegaan. Dat Zo, is echt, ja, ja. echt high-tech. Ja, mooi. Ja. Maar het, het asfalt ja. wat normaal op de snelwegen ligt hè, dat is dat op. dat ja. is niet te vergelijken met wat hier ligt. Nee, dat is nou in die zin, hè, er zit ook bitumen in maar de toepassing is anders en ja. uh, het soort bitumen wat wordt toegepast is anders. En dit infra... is veel, veel duurder asfalt wat hier ligt. Zeg maar. Dit is relatief duurder inderdaad ja, ja, ja, ja. een hoogwaardiger product. Ja. En wat je in de infra met name ziet is dat we heel Heel erg kijken hoe we de temperaturen in de asfaltcentrales naar beneden kunnen brengen vanuit he, de duurzaamheidsgedachte: minder uitstoot, minder energie gebruiken. Uh, en ook waar we heel erg mee bezig zijn in de sector is om te kijken om de recycling van asfalt uh -huh. uh, ja, te optimaliseren. He, dat je ja, gewoon minder grondstof, grondstoffen zijn eindig. Uh -huh. Dat je zo min mogelijk uh, grondstoffen ja. uh, verbruikt. en uh, ja, dat zo, he, ja. Je wil ook uh, zo kort mogelijk onderbreking hebben. Want ja, je, het, is al, het is al zo druk op ja. de weg. Dus ja. als je stukken ja. weg gaat open, openbreken, ja, dan, uh, ja. dan zijn we de klos. Ja. He, dus ja. dat, dat wil je niet. Dus het is echt, ja, net als een chirurg moet je het zien, ja. dat je kijkt het echt nodig is. Ja. En, uh, nee, begrijp ik. Wat is ja. specifiek jouw uh, werkzaamheden bij uh, Shell? Oh. Bij Shell heb ik altijd eigenlijk in de commercie gewerkt en van smeermiddelen tot brandstoffen en oh. tot uh, bitumen, maar ook Shell IP, dus echt Shell technologie uh, verkocht uh, binnen de industrie, uh, binnen Europa, maar ook wereldwijd. Dus je van je alles bent, gedaan. Je bent niet degene die het, uh, die het ontwikkelt? Nee, nee. nee, dus daar werken we samen met labs hè, die heel veel ja, testen ja. doen. Uh, die vaak ook in beheer en eigendom van Shell zijn. Maar dat verschilt per technologie. En dat dus ja. zit allemaal in Nederland? Nee hoor, nee. dus het lab uh, van bitumen dat zit in Straatsburg, Om okay. een voorbeeld te geven... Um, maar die productontwikkeling die vindt he, ja, op verschillende plaatsen, uh, plaats. He, dus bijvoorbeeld in India uh, zijn groeimarkten, dus in Bangalore is bijvoorbeeld ook een heel groot technisch center waar die ontwikkeling is. Dus, uh, maar nou, ja. hoe, hoe, hoe, uh, hoe, hoe test je nou het feit dat, uh, dat het uh, meer grip heeft? Ja, goede vraag. Hè. Dat, dat is dus waar die labs voor zijn. Die hebben enorm dure apparatuur, uh, waar dat dus uh, ja, zeg maar getest wordt. En dat zijn uh, letterlijk uh, hele zware apparaten, ook waar ja, banden in ge, gezet worden. Mm -hmm. Die dan hard optrekken, hard remmen. Ja, ja. Uh, en allerlei testen doen. Dat is een, een vakgebied op zich. Om dan echt te kijken van ja, hoe, hoe ziet dat... Maar niet, uh, is dat niet in samenwerking met de bandenleverancier. Uh, ik kan me voorstellen. Dat ik Pirelli ben bij die er testen, ook bij, uh, betrokken uh, Ik ben daar zelf niet bij betrokken. Maar ik, ik zou me dat heel goed kunnen voorstellen. Ja, hè, dat daar, uh, het is echt rocket zijn. Ja, daar komt ja. veel bij kijken. Ja, ja. ja hou, inderdaad, ja, ja. er komt meer bij kijken dan je denkt. Hè. Ik bedoel, jij ja. uh, denkt van nou, een stukje asfalt dat maakt het uit. Maar er komt veel, <laughs> veel meer bij kijken natuurlijk. Okay. Klopt. Het ja, was ja, een klopt. interessant verhaal, Paul. Ja, en, uh, leuk. Ja, ja. leuk dat je dat nog even wilde vertellen. En, uh, ja, we gaan weer een stukje muziek draaien. En fijn weekend nog een keer. Dank je wel, graag gedaan. Dag Paul.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 There. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. I know you the time. I know every time. Okay. girls ain't shit trying to get me off your mind. The same ones who be hitting on my line. They're not your friend. I need you to know that.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 De ja, dat was Ja, dat is het de weekend, hè? Met mooi, de weekend ook. Ja, ja, weekend ja op, nou. met heel ja, goed, ja, Hans. Ja, heel ja, goed. mooi ja, ja, ja, nummer. Heel jij, goed. Zelfs, zelfs, ja, zelfs ja, Ari kent ja. het. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gaat zelfs, ik ja tegenover nou. ons zit uh, Ari Koper. Welkom, Ari. Ari is van het uh, genootschap Oud-Zandvoort, hè? Ja. En Een uh, van de grootste verenigingen van de uh, Ja, ik, ik denk wel de grootste met ja, zo'n 1300, ook, ja. bijna 1400. En ja. natuurlijk ja. natuurlijk. Ja. Ja. Want uh, op deze historische Grand Prix uh, is het niet zo gek als je even teruggaat in de historie van het circuit. Want daar weet jij alles van natuurlijk. Want daar weet jij veel vanaf. Nou, nou. van alles. Dan moet je Rob Peters hebben, die weet veel meer. Wel. Het meeste wel, toch? Ja, Rob Peters is ook al leuk. Uh, ja, Rob ja. is... Uh, ro ja. Die moet toch ergens rondlopen. Die misschien uh, oh, is, is hij die hier vanmiddag ook? nog. Hij woont niet in de buurt. Nee, hij woont in het oosten. Hij is gemigreerd, zeg ik. Maar ja. ik zag gisteren op Facebook dat hij hier ook ergens zond. Maar dat maakt niet uit. We gaan het hebben over het, uh, hoe, hoe het circuit eigenlijk tot stand is gekomen: in 1948 geopend. Ja, ja dat natuurlijk, met wat de voor, voor uh, natuurlijk in Ja, dat bedoel ik. Ja, natuurlijk, ja. Dat, ja dat, dat de straten kun je dat, over dat, de, Nicolas, Nicolas Beetslaan, ja. de Vondelaan ja. Ja. en de Verlennenweg. Ja. En dan eigenlijk, waar nu de uh, Zetterparks ligt, dan via zo'n bocht. Hier, ja. uh, Had je toen de, burgeme nee, de burgemeester Alverstraat was er nog niet? Toen. Nee, toen nee. was nadien gekomen, want die ja. is natuurlijk een van de initiatiefnemers ja, geweest. Want die ja. vond dat Zandvoort moest op de kalender gezet worden als een hele grote badmaats. Het het ja. ja. Net zoals Monaco en al. Ja. Ja. Maar het is niet ja. voor te stellen dat ze, waar nu die drie fles staan op de Verlenderweg, dat ze daar ook uh, hebben gereden. Ja. ja. En eigenlijk die bocht maakte na de uh, uh, mobiel, wat, wat zit er nee, tegenover? een strijder. Nee nee, nee, nee, nee. Jij euh, bedoelt beneden aan boord bij ik, de mobiel. Die andere... Die andere. Oh, de Tink uh, Nee, nee, joh. nee, nee, nee. De Bij de rotonde. Op, op de, ah, daar beneden. Ja, op de Verlennepweg. Ja, dat is het ook... Uh, uh, Toto. Toto. En uh, Dan ga je die bocht om bij de Nicolaas Beetslaan. Daar ga je erin. Ah, natuurlijk, ja. En die bocht hebben ze genomen ook. Ja, want daar lag vroeger nog een stuk. Een oude teerbaan noemden wij het. En dan kon je op schaatserswinters. Ja? Heb jij dat nog meegemaakt? Nee, toch? Ja, ja. Ben je dat? Jazeker. Ben jij zoveel ouder dan wij zijn? Nee, toch? Nou, tuurlijk niet. Maar was, nee, maar was het, het hebben er heel lang gelegen was het dan om het voetbalveld heen ja, ah, ja okay. onder de, dus de beetstaan ging je in en bij de Vondlaan ging je rechtsaf ja. en dan ging je op de hoek van de Vlendeweg met de Vondlaan ging je links omhoog ja. aan het eind van de Vondlaan waar de strijder lag ja. ging je rechtsaf dan volgde ah. je de weg tot aan zeg maar, de ingang van het parkeerterrein en dan ging je naar beneden en dan ging je eigenlijk dwars door het vijverpark heen ja. En, en dan, hoeveel, dat, en dan hoe, kwam je weer uit op de kruising aan van Lennevecht. Dan ja. ging je linksom en daar stonden ook de tribunes. En hoe lang heeft dat zich weer bestaan? Zeg maar? Eén heel jaar. Eén jaar? Oh. Echt waar? Ja. Maar, en hoeveel, en, je, toen kwam dan onze visite, langdurige visite in de Tweede Wereldoorlog. Ja, toen ging het niet door. Nee. Ja, toen deden er al Duitsers mee, hè. die waren er toen al. Ja, want Mercedes heeft er ook ja, nu, Mercedes ja. Ja, de grote ja, ik auto's hebben heb er nog foto's mee, van. Ja. Mooie auto's trouwens. Ja, absoluut. Zo, ja, ja, dat ja, is een ja. als ik het zo mag zeggen. Ja. Ja. Ja. Nou, dan gaan we, uh, slaan we de Tweede Wereldoorlog over. Dan heb je uh, net na de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk het idee geboren om het circuit te maken. Zeg maar, ja, dus, ja, feitelijk al in de Tweede Wereldoorlog wordt gezegd en gesuggereerd. Ja. Want van Halve, die heeft een, een afspraak gehad met de Duitsers. Jongens, die hotels en de huizen die jullie gesloopt hebben, dat waren er toch wel aanzienlijk veel. Dat pijn het gebruiken voor de aanleg van het rechte eind en dat zou dan een herenbaan worden Weet je dan konden ze marcheren die duitsers zijn ja, ja, ja. Nou, als je nou oost duitsland geweest bent, dan zie je dat dat soort rechten ja natuurlijk ja, ja, ja en zoiets ja. had hij dan ook opgedacht. gedachten en, en dat, dat vonden ze dat, eigenlijk wel mooi dat vonden ze heel mooi natuurlijk ja, althans tuurlijk. men zegt dat dat zo ja, is ik, Ja, ja nou, het is een mooi verhaal in ieder geval het is een fantastisch verhaal ja. <laughs> ja. en zo is het eigenlijk het circuit tot stand gekomen althans ja, dat is een kiem voor het circuit geweest ja want het ja. was uh, wat ik begrepen heb uh, niet zo voor de hand liggen dat het meteen in Zandvoort kwam, he. want er waren meerdere plannen voor uh, autosport in Nederland, zeg maar, ja. en uh, uiteindelijk is het toch Zandvoort geworden. Maar volgens mij is het doorslag dat het uh, station er was, hè? Ja. ja, er zijn hier een van de weinigen met een kopstation. Precies. Ja. En één ja. heel oud station, ook laat wil eerlijk wijzen, 1881 ja. was het eerste station hier, en het wat er nu ligt is in 1908. Ja, een prachtig station ah, trouwens. Ja. ja, het is jammer alleen dat het van boven dicht zit. Wat, hoe, hoe bedoel je? Nou, je kunt, ik, ik geef excursies ook voor kinderen van scholen. Ja? En dan wil ik ook het station laten zien, want het is een mooie architectuur. En dan wil ik ja. erin, maar die deur zit 9 van de 10 keer zit die dicht. Nou, oh, dat is jammer, ja. Nou, dan ja. moet je via de trap naar beneden, maar ja, dan kun je ook weer niet omhoog. Want nee. die ruimte waar vroeger de loketten waren en de Vergenteloze afgiftedepot, ja. daar kom je tussen niet bij. Okay. En dat is juist zo mooi. Maar je bedoelt die ruimtes boven wijn zee, zeg maar. Uh, die, ja. Maar die worden nu. Toch ook gebruikt voor door. Ja, Die worden ook gebruikt, ja. Ja, maar die zitten altijd dicht. Dat kun je niet laten zien dan. Uh, nee, ik weet niet of het altijd is, maar ik ben er een paar keer geweest nou, en het zat gewoon al bijna ja, dicht. Ja, ja, Oké. Okay. Het nou. vind ik wel vervelend. Maar ja, ja we maken dat toch hebben. Een... Ja, dat zal, maar <laughs> we gaan toch even 1500 meter verder, want toen lag het circuit er opeens. Mm -hmm. Of opeens, ja, dat heeft natuurlijk. Uh, veel salveren hebben eraan meegewerkt, uh, volgens mij. Hè? Dat uh, lijkt me wel waarschijnlijk, ja, want het ja, ja. was verder toch een grote werkloosheid, gebrek aan materiaal. Ja. En dus, uh, ja, de mensen moesten toch wat doen? Ja, zeker, ja. En, uh, nou, jij bent niet bij de opening geweest in 48 hè? Nou, Dat net, was niet. Jij net niet. Maar <laughs> ik heb wel de plakketten. Oh, er, ja, de, oh. ja, de bronzen plaketten. Oh, ja En er zijn er maar heel weinig van gemaakt. Want ja, ja brons werd gebruikt voor de munitie. Ja, de, de, ja, de, dus er was een ernstig, ernstig ja. gebrek aan. Ja, ja. En uh, ik heb ook een, een uitnodiginglijst heb ik, uh, terug kunnen vinden van allerlei uh, hoogwaardigheidsbekleders. Uh, de, de, de, de commissaris van de koning, uh, of koningin in dat geval. Uh, oh, ja. uh, van het leger, van alles. Maar ik denk dat er misschien vijftig van gemaakt zijn. Wat goed. Dus dat is wel grappig. Ja, ja iemand leven. anders zei: ik, ga, ik gooi hem weg. Is die ergens? Wil jij te zien? hem hebben? Even, uh, is die in het museum te zien, of niet? Nee. Waarom niet? Daar hebben ze hem niet. <laughs> nee, maar ja, jij, jij bent toch? <laughs> ja, maar ik heb hem nog niet neergelegd. Er <laughs> ligt al spul van mij. Dus af en toe moet je er gewoon een beetje wisselen. Dus dat komt ja, maar jij bent neer. toch ook ja. betrokken bij het museum, of niet? Jazeker, Ik ja, ben ja, ja, ja. ik ook vrijwilliger. Ja, ja, ja. Je, moet, je moet toch wat doen met je vrije ja, tijd, anders, ja, ja, ja. dat weet je. Nee, nee die ja, burgemeester wel. van Alphen is natuurlijk wel degene geweest die het hele, het hele de, de, de, de, de, de zaakje heeft aangewakkerd. Ja. ja. Die is de grote initiator geweest. Ja. En uh, ja. Dat, việc... dat heeft hij goed gedaan. Dat heeft hij zeker goed gedaan. En, en, daar uh, hebben we nu de vruchten van. Ja. ja. En Hugo Holst heeft nu getekend. He. Ja, net zoals Japan. Ja. ja, Japan ook. Soeka ja. inderdaad. En en dit, dit, dit wordt er, iedereen wordt het geroemd. Want ja. Alle coureurs zeggen fantastisch, een mooi ja. circuit, prettig en zo. Ja, maar dit circuit wordt ook wel gezien als een uitdagend ja, circuit. Ja, nu natuurlijk ook mede door die kombocht. Ja. En, en ook door alle secundaire voorzieningen die er getroffen zijn in het ja. verleden. Ja. Laat ja. wil we ik wezen, waar vind je zo'n zo bereik? Ja. Iedereen komt met het openbaar vervoer, althans de grote meute. En de fiets tegenwoordig. Ja, nou, en de fiets. Ja. En ik omloop het. Ja, nee. Dat, dat, dat, <laughs> <helemaal mooi. laughs> dat kan ook ja, ja. Maar uh, ja, het is natuurlijk uh, vele keren aangepast, ski, hè? We, ja. uh, Want we gingen vroeger uh, naar het bos uit, zeg maar. Uh, ja, wat, de we gingen helemaal oh, ja. langs. Ja, uh, schitterend naar je land, weet je wel. Ja, <laughs> ja langs, langs de hockeyvelden daar. Ja, en uh, dan gingen we uh, spelen ja. op de modder komen. Ja. ja. Zo. Ja, daar ben ik wel door het ijs gegaan. Ik ook. Uh, ja. Zo. <laughs> dat is maar mijn ging, wij gingen varen op oude autodaken, afgezakeld. Ja, autodaken. dat zou ik heel goed kunnen. Ja. Want je had hiernaast natuurlijk een, die stort ook. Ja. Ja, het was de... natuurlijk een enorm zootje hier. Ja, wat heet. Ja. Een grote puinhoop voor ja Er oh, is ja. trouwens pas een podcast verschenen. Ook over de modderkommen. Oh ja. En de Entos. Ja. Oh, wat leuk. Bij Tierenlier. Oh, oh daar ga ik even kijken. Luisteren. Ja. Ja. Goed, nou, ik kan hem wel doorzetten. Oh ja, leuk. De, maar ja, er zijn toen ook uh, hele belangrijke gebouwtjes verdwenen. Hè? Zoals de vijverut Dat is jammer ja. natuurlijk. Van Paap. Van Paap. En ja, ik was heb daar mijn trouwfeest nog gegeven. Hoe is dat? Ja. Hoe is, die, er... hoe is die hele uh, uh, uh, situatie met het Centerparks gegaan? Hoe, hoe, hoe is het nou mogelijk dat een uh, gemeente een half, een half deel van het dorp verkoopt? Ja, ik, ik, uh, maar, ik heb niks met politiek laten nee. werken. Als ik dat had gewild, geweld... Had maar al je, lang weet, ik je, niet... weet, je weet niet hoe dat gegaan is? Nee, zo, het is nou verkocht. Hele... En ze krijgen natuurlijk wel de toeristenbelasting. Hè? Ja. En dat is ook een aanzienlijk bedrag, neem ik aan. Nou. Ze zijn toch niet helemaal van yesterday? ja, ik, ja, ik weet het niet. Maar ik, ja, ik ook niet. Ik, uh, als je, wij, wij zijn natuurlijk opgegroeid met de vijverhut. Ja. En, uh, en met, de het denne, met de bomen. Met We waren gewoon de bossen, Je ging ja, zo wandelen. En dan ben je ja. eruit gejaagd als je alleen ja. ging. Want je mocht als kind mocht je niet onder de veertien er zijn. Oh nee, het Oranje Muis ja. achter je aan. Nou, ik kreeg er drie stuivers. Ja. Maar nou goed, jij hebt natuurlijk die, die, die oude Grand Prix ook meegemaakt tot 85. Ja. En uh, had jij ooit verwacht dat het ooit. Die Formule 1 terug hier zou komen? Ja, eigenlijk wel. Diep in mijn hart wist je dat het gewoon een kwaliteit ja? verliegt. Dat, dat, dat, dat is altijd goed. Ja, en er, waren, er was een hoop historie hè, over ja. de Formule 1. Dus ook en, belangrijk. Het ging om de juiste mensen aan het roer. Want ja, ja dat ging ja. om geld. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat als je de verhalen leest en nou, je hebt zelf het boek voor je liggen en hier ligt nog het een en ander. Ja. Ja. Dan zie je gewoon dat het puur geld was. Absoluut. Ja, en dan snap je, een mooi circuit. En geld dat wordt altijd goed, want als ik zie Monaco heeft alleen maar geld en geen mooi circuit. Nee, nee, nee. nee. Dus ik vind het nee, nee, een waardeloos circuit. Want, ja, dit, ja, is helemaal niks. Nee, het klopt. En denk jij dat het circuit dat in Zandvoort ligt belangrijk is voor het toerisme ook hier? Dat denk ik wel, ja. ja. Zeker weten, want als je ziet hoeveel mensen erop afkomen met een Grand Prix, ja, ja, maar ja, dus ja. ook het verstappen uh... effect natuurlijk, de Verstappen effect ja. uiteraard. Het is een heel groot effect en ja, ja ik als je niet of meer kan dat... rijden, dan moet ik ook nog zien hoeveel mensen hier komen. Ja, dan wordt het waarschijnlijk wel een stuk minder, maar misschien staat er dan iemand anders op, want ja, de jeugd heeft het ook kunnen zeggen. er ze. ja. zijn best, best jonge coureurs die heel goed kunnen rijden en eh, die dan misschien zijn rol over gaan nemen. Maar het is voor weinigen gegeven om door te stoten naar een Formule 1. Ja, ja dat is wel. En ja. dan gaan we weer geld. Ja. Uh, ja, Uiteraard geldt. Maar denk je dat het uh, uh, de, de, de, de komst van uh, meer toerisme in de winter, wat we allemaal uh, zien? Nou ja, ik, ik weet het niet, maar ze hebben het in het verleden, uh, heb ik gehoord, over hotels gehad en dergelijke. En ik weet ook dat Ries is ook <coughs> in het bezit van het circuit. Ja, dat hebben we net uh, uh, besproken met Robert ja. Overdeek. En die zegt van dat ze er druk mee bezig zijn om daar... Uh, ja, daar uh, het is een prachtige uiteraard. accommodatie natuurlijk. Ja, super. Super. Dus je daar een hotel neer kunt zetten, ja, ik zal niet zeggen dat het mooi is aan de kust, laten we dat voorop stellen. Maar het ligt eraan hoe je het bouwt Ik wil net zeggen, kijk als je Paradies Hotel, dat ziet er hartstikke leuk uit. Ja, maar ook de Nieuwbouw Naast de Watertoren is ook hartstikke mooi. Maxima Park vind ik ook wel erg geslaagd. Ja, netjes. Maar Kijk, het dat, kan dus wel. Er ja, staan er ook dus gebouwen uh, waarvan ik denk van nou uh, kunnen ze sorry. dat. Ja. Maar ja dat zijn de meeste gebouwen die na de oorlog gebouwd zijn. neem ja. het Vrouwseplein. Precies. Ja, maar ja er ah, ja, was niks jongens. Nee. Er was geen materiaal. Was, nee dat is, er is geen zo. Er was Het was helemaal okay, nada. Ja. Ja. Ja. Ja. En nog even over het circuit. Want in de jaren 70 heeft het aan de zijde draadje gehangen. Of het circuit wel bleef staan, Want je had politiek gezien... Uh, ze wilden op. er geen geld meer stoppen. Nee, en, uh, ze wilden alleen maar geld eruit halen. Ja, ja. En toen toe kreeg je de bevolking, de, de inwoners van Zandvoort. Ja. Uh, er zijn demonstraties ja. geweest. Ja. Met ja. Jan Lammers ja. op het ja. raadhuis. Nou, ik zie het zo de foto's nog voor me. Ja, geweldig, en ze ja. liepen wel eens op de, de Engelbedstraat liepen ze langs. Ik heb hem zelf meegelopen. Dus ja, ja. ja. ja mooi dat waren happenings. Gelukkig is dat bewaard gebleven. Ja, gelukkig wel. kun je wel zeggen. Het moeilijk op de exploitatie. Het circuit, en ja, hoe kun je verder gaan en dit en dat. En wat er nu staat, ja, het is onvoorstelbaar toch? Ja, ja, het is een, een kwalitatief hoogstand, uh, standtje, mag ik wel zeggen. Hè? Ja, kun je wel zeggen. Ja. En recentelijk van helemaal verlengd heb ik gezien. Ja. Klopt. Het, is, het lijkt niet meer op, nou ja, het een, een Beetje in grote lijnen de basis misschien nog wel, maar het is wel heel erg veranderd. Ja, ja, en en, en, de, en de, mooier geworden. En ja. de namen bestaan nog, Tarsanbocht. Ja. Uh, ja, ja, dat wel. Jij gaat ons nu zeggen hoe de naam Tarzanbocht ontstaan is. Dat, dat moet het ook zijn weten. Ja, er zijn zegt, meerdere versies. er zijn meerdere versies, Het is de tractor die gebruikt is, de Stamwals. Die, die heette de Tarzan. Oh. En er was ook een ander die zegt... Ja, er was een meneer die noemde zo... Die had dus bijna een omdat hij zo berensterk was. Oké. Okay. Ja, en die ja, had een ja, landje hier, hè? Ja, Ja. En, maar ja, wat is de waarheid? Ik heb hem niet gekend. Uh, nou, nee. dan moet jij toch weten als... Uh... Ja, ik, ik <laughs> zal eens kijken of ik het terug ga vinden. Ja. Maar, ik garandeer niet. <laughs> Vooral die oude scheldnamen, ja, dat is lastig. Ja, heb jij ja. nog uh, veel memorabilia over het circuit, of niet? In eigen bezit? Of? Ik, ik heb wel wat, maar niet zo idioot veel. Kijk, nee, voor nee. voor de, de grote verzamelaar is Rob Peters. Ja. Die ja. heeft heel veel. Ja. En ik ben meer van het dorp zelf. Ja, ja, ja, ja. En, ja. Je moet je weten te beperken, want als je alles moet gaan aanschrijven, ja, uh, dan loop je op leeg. Ja. Hey, dan heb ik nog een vraag. Ik woon uh, in de uh, Halterstraat. Je meent het. En uh, <laughs> mijn overbuurman maar, maar waar is, is de de, waar, waar is die, ja. de Halterstraat? Is de slagen. Waar burger zat ja, is dat burger daar? Ja, ja, vroeger was burger daar ja, oh, ja, dat ja. Zeker, zeker. met het trap. Uh, ja, ja. geveltje. Ja. Hoe, hoe, hoe kunnen we nou voor elkaar krijgen dat uh, dat een, uh, een, een dat, dat dat dat blijft? Dat er niet een situatie kan komen dat het uh, dus het moet, een monument worden. Uh, dan, hoe, hoe oud is het eigenlijk? Dat 18 maar... nee, 1918. 1918, nou, dan is wel meer dan 100 jaar. Daar zou je ja. een gemeentelijk monument, dus voor aan kunnen vragen. Precies, waar doe je dat? Ja, op het Raadhuis. Ja? Maar is dat je daarop te wachten? Want, uh, je nou, qua mijn uh, kost, ja, kost de gemeente niks. Dat vind jij wel, maar je kan natuurlijk, als het een monument staat. De status heeft, kun je bijna niks mee doen. Nou ja, maar bouwen. gemeentelijke monumenten kun je wat meer mee als met een. Uh, dat klopt. Een een ja, ja, ja, ja, want dan, dan ben je gehouden aan kleuren Nee, maar ze. Ik heb het zelf gehad. Ik woon in Hilversum. En uh, er kwam ook een meneer voor deur. En die zei, ja. u bent nu een gemeentemonument. Ik dus, ja, en, uh, en als, nu? Als ik het nu we zijn nou, dan heeft u pech. <laughs> Echt hoor. Je bent het nu. Ja, je bent het nu. Ja. Maar wat had dat voor consequenties in ja, jouw nou, geval? Dat, je, dat je aan de buitenkant eigenlijk niks kon uh, veranderen. Nee, nee, je mag helemaal nee. niks meer. Je moet, maar ja, uh, laten we wel wezen: de Watertoren was ook een gemeentemonument. Ja, ja. En wat gebeurt er? Ja. Ze gaan hem heel mooi maken, toch? Jazeker. Ja. Kijk, er is toen door de, de een van de commissie geadviseerd om dat ding kwalitatief omdat hij zo slecht was om maar te slopen, dat ja. hebben ze gelukkig niet gedaan. En nu maken ze qua vorm bijna hetzelfde. Dus dan heb je in ieder geval nog dat, dat monument wat er blijft bestaan. Het ziet er ja, iets anders ja. uit. Maar ja, als je moet kiezen tussen twee kaden. Zeker. Anders ja. was hij misschien ingestort, want hij ja. tordeert. Hè? Hij draait ja. helemaal mee. Oh, ja? als, je, als je gaat kijken ja, door de wind. En als je ziet hoeveel van die. Van die specie er al uit die voeg is gegaan. Ja. Nou, het is echt niet normaal. Levensgevaarlijk. Nou, het, het is in ieder geval te hopen dat hij blijft staan. Dat denk ik ook wel. Harry, we gaan er een, een eind aan breien. Want, uh, uh, ik krijg van mijn technicus te horen dat er weer mooie muziek aankomt. Oh, mag, ik jou, mag ik jou hartelijk danken, Harry, voor dat, jouw tijd even. En ik weet nog veel plezier en een, fijne, en een fijne dag. En een goed en een weekend. Vergeet, vergeet, vergeet uh, het klinkt Hè? niet te betalen. Uh, ja, 1250. Uh, kan ik nu wel even doen? Kan ik nu <laughs> Heb even je dat doen? nog niet gedaan? Nou, no, even, de, even de dikkie. Weet je dat? dan? Ja, volgens mij was het uh, Col en Collins, Phil Collins, Collins. Ja. Ja, ja. ja. Genesis? Uh, is met Genesis? Is dat <laughs> Genesis? Ja, ja. ja, ja. Nee, nee, nee. nee, ja. nee, nee, nee. Oké, okay, ja. nou, Collins, ja. Can't Stop Loving You. Ja, Can't Stop Dames Loving You. Dames en heren, you. laat daar nou. geen misverstand nee, over Nee, zeker. We moeten, we moeten duidelijk zijn, Ger. Hé, hey, um, we zitten met uh, practice 3 van de Formule 1. Ja, en, uh, op dit moment uh, nog 37 minuten te gaan. Russell uh, is de snelste, dan Norris, dan Sainz, dan Leclerc en dan Hamilton. En als zesde verstappen. Maar, het gaat niet zo heel goed met de uh, max ja, Verstappen. wel, dan, maar he? dit, die heeft natuurlijk nog wat uh, in zijn ja, inleidende in beschikking. Vat ja, zitten. Het, oh, ja, Hadden jullie het laatste nieuws al gehoord net? Nee, Vertel. Wat? Nou, er is brand uitgebroken bij de hospitality van uh, McLaren. Dat gaat op dit moment in brand. Daar? Ja. Je meent het? Ja. In Spanje? Ja? Dat ja? ja. rijden wel? Ook. Ja, geen idee. Er zit meer achter, ik denk dat Hemel dan daar iets mee te maken heeft. Denk ik. Ja, heel... Dat kan ja. uit die jongens. Ja, dit zijn geen vrienden. Nee, dit zijn geen vrienden, maar ik zie geen roken eigenlijk. Ja, geen idee. Ik kreeg het net binnen. Ja? Het van de Formule 1. Ja. Nou, het is, uh, het is niet te zien. O, oh, er rijdt nu een brandweerwagen op de baan, of niet? nee, dat wordt die haast. haast. Dat is Piastri. <laughs> Goed, uh, we gaan bijna einde breien aan ons uh, derde uur wat we gemaakt hebben. Want uh, we gaan nog uh, uh, vier uur door, hè? Tot, vij tot vijf, tot vijf, vijf uur. uur, ja. Ja, ja. Uh, ja to tot vijf uur. We gaan nog vier uur door en we krijgen een hele sterke bezetting zo. Uh, ja, want we gaan... Uh, ja, uh, Denk er niet licht over. Ja, het kan niet anders. Rob Harms, binnen veugen Thomas de Jong, Fred de Heij. Er staat hier, een, Zo, dus er staat hier een, voor een kapitaal aan, aan, aan mensen. Een dreamteam. Een dreamteam inderdaad. En zij gaan ook een leuke radio maken, denk ik. Kun je al een, een, een tip van de sluier oplichten? Wat jullie gaan doen, Benno? Ja, uh, Hans, nou, uh, het eerste uur weten we niet, want dan moeten we even kosten Gewoon een beetje ja, en ja, zo. Je kent dat wel. Beetje en, komen, een, een beetje gaan, op gang komen. beetje op komen. Ja, want het is de eerste van acht uren die we gaan ja, vullen. Ja, zeker. Morgen ook nog. Uh, maar tweede uur, vanaf twee uur, dan is ons beloofd uh, Michel Blekemolen. Hartstikke leuk. Die hoor. komt een uurtje babbelen. Ja, want ja, dat is even een van nest, de nestors van de Nederlandse Absolut, autosport. Absoluut. En uh, we kijken natuurlijk uit naar alle sterke verhalen tuurlijk, die hij heeft. Ja, uh, ja uiteraard. Nee, dat is logisch. En we hebben onze verslaggevers op de aan. Leuk, prima. Dus als er niet gereisd wordt, hebben we afgesproken, ja. dan okay, zijn, zijn ze verstaanbaar ja, ja. en ja. Dan, dan gaan we ze de uitzending Wie aan. hier ook nog rondloopt is Rob Peters, Nou, die ken je natuurlijk ja, ook al, Ja, Robby. En Rob ja. uh, kent ook het circuit van tot gort natuurlijk. Ja. Dus mocht ik hem tegenkomen, kan ik hem dan vragen of hij hier Tuurlijk. aan de laag schaak heeft. Ja, ja is ja, uh, okay. heerlijk om met Rob te praten. Ja, zeker. Nee. Ja. Over zijn tijd heb je hier, want nu in het oosten. Ja. Hij ja, hoort helemaal niks meer daar volgens mij. Maar, uh, <laughs> maar hij vindt het niet erg. Ik wil geen auto's. We, nee, paard en wagen. Dus, uh, ja, paard en wagen. Ja. Maar uh, nee, we gaan straks ons uh, uh, nieuwe uur in. We gaan, uh, ik krijg een, een, een berichtje nu van Thomas. Dat we moeten stoppen, want we gaan zo naar het nieuws toe. Goed jongens, Hans bedankt. Ja, Ger, jij ook bedankt. Ik vond het leuk om te doen. En, en tot de uh, volgende keer weer. Ja, uh, tot de volgende keer. De volgende historie Grand Prix, of niet? Nee, nou, het zal hier nou, zijn. zijn ja. Oké, okay, dankjewel. Thomas ook voor de muziek en de techniek. En Pim. En Pim, en Pim natuurlijk. Uiteraard. Ja, Pim grof is nu inmiddels naar huis toe. Maar Pim heeft het grootste gedeelte gedaan. We gaan ook even naar muziek luisteren voordat we naar het nieuws gaan. Tot ziens. I cut the strings on your tiny violin oh, My mind's got a mama mind of its own right now and it makes me hate me I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. You held my hand when I had nothing left to hold And now I'm on a roll oh, oh, oh, oh, oh. My mind's got a my, my mind of its own right now And it makes me hate me I'll explode like a dynamite mind if I can't just